Net als de afgelopen dag vallen ook morgen treinen uit door het tekort bij ProRail aan verkeersleiders. Maar ook door pech op het spoor. Tot zeker drie uur rijden geen treinen tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Renen. Oorzaak is een spoorstaafbreuk op een overweg. Omdat het gaat om een lange spoorstaaf van 40 meter die met een soort hars is ingegoten in de overweg... gaat vervanging lang duren, zegt ProRail. Vanwege het tekort aan verkeersleiders rijden er geen treinen tussen Bardenveld en Ede-Wageningen... en tussen Maren en Renen. Er rijden bussen. Enkele honderden gevangenen op verschillende afdelingen van de gevangenis in Zaanstad zitten in quarantaine vanwege een corona-uitbraak. Ze moeten op hun afdeling blijven en mogen geen bezoek ontvangen, meldt NH Nieuws. Eén afdeling zit tot overmorgen zelfs in celquarantaine En dat betekent dat de gevangenen hun cel niet uit mogen, alleen één keer per dag luchten in hun eentje. 16 westerse landen, waaronder Nederland, roepen alle partijen die betrokken zijn bij de oorlog in Ethiopië op om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken. De partijen moeten dan gaan onderhandelen over een duurzame wapenstilstand, vinden ze. De oproep is een reactie op het VN-rapport van afgelopen week. Daaruit bleek dat alle partijen in het conflict in de regio Tigray zich schuldig maken aan mogelijke oorlogsmisdaden. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond drie wedstrijden gespeeld. Hekkersluiter Peck Zwolle verloor opnieuw. Nu als Kambuur in Zwolle te sterk met 2-1. Sparta behaalde zijn tweede zegen dit seizoen. In Tilburg klopte de Rotterdammers Willem 2 met 3-0. En NEC kwam thuis tegen Heerenveen niet verder dan een gelijk spel. Het werd 1-1. Max Verstappen start later vandaag bij de Grote Prijs van Mexico vanaf de derde plek. De Nederlander moest in de kwalificatie de Mercedes' van Bottas en Hamilton voor zich laten. Zijn ploeggenoot Sergio Perez start op zijn thuiscircuit vanaf de vierde plek. Verstappen heeft met nog vijf Grand Prix te gaan een voorsprong van 12 punten op Hamilton in de WK-stand. Het weer, regen en aan zee in het noorden mogelijk harde wind met kans op windstoten. Morgen trekt de meeste regen weg.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 De voeten naar beneden. now I'm got a We op 106.9 zes punt always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. Follow